9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Henry Zeevalk, ik van de brandweer Apeldoorn... over die 19 omgekomen brandweerman in Amerika. En we hebben het over voetbal na de finale van de Confederations Cup. Wat weten we meer? Is Brazilië klaar voor het WK? Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Morsi liet gisteren nog eens weten dat hij niet van plan is te vertrekken. Zijn aanhangers hebben gezworen Morsi te blijven verdedigen. Tegenstanders van Morsi vinden dat hij de democratie om zeep helpt... en een islamitische staat vestigt. Sinds 2008 zijn werkgevers en werknemers 16 meer pensioenpremie gaan betalen. Maar er werd minder pensioen opgebouwd. Dat concludeert het Financiële Dagblad in een onderzoek bij de 50 grootste pensioenfondsen. Met de hogere premies moeten de dekkingsproblemen van de fondsen worden opgelost. De premie steeg in vijf jaar van 21 naar 25 procent van het totale loon. De jaarlijkse opbouw daalde van 2,09 procent naar 1,87 procent.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 In Rotterdam werden 30 truckers betrapt. 14 van hen waren bezig met hun vierde rit of meer. Ze moesten het land uit. Bij 16 truckers werd vastgesteld dat ze langer geleden al drie ritten in Nederland hadden gemaakt. Ze mochten wel verder, maar tegen hen loopt een onderzoek. Vanaf vandaag kunnen truckers die teveel in het buitenland rijden 4200 euro boete krijgen.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 Aan beide jubilea wordt vandaag aandacht besteed. Zo wordt in Soest een replica onthuld van het eerste militaire vliegtuig, de Brik. Maar verder gaat vandaag het militaire luchtvaartmuseum op de voormalige vliegbasis Soesterberg dicht voor een renovatie. Het museum fuseert met het Legermuseum in Delft. Dan nog het weer, af en toe zon, vooral in het noorden en oosten buien. wordt 17 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten. Morgen geregeld zon, tegen de avond plaatselijk een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Kiesinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Nog 35 kilometer file. De langste file en de meeste vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaat en Knopend Burgerveen staat 8 kilometer. Tussen het Aqueduct en Burgerveen is de dicht. Daar staat een auto met pech. Verder op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Reewek en Knopend Gouwen 3 kilometer. Dat had te maken met een aanreding op de A20. Daar zijn de reisroken weer open. Dat is van Gouda naar Hoek van Holland. Staat tussen Knopend Gouwe en Moordrecht.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 Jumbo's laagste prijsgarantie geldt dus ook voor alle groenten en fruit. En daarom hebben we heel veel producten fors in prijs verlaagd. Oh, lekker. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. Ja, we zitten nog even te kijken naar een samenvatting tussen Brazilië en Spanje. Brazilianen zijn wel goed hoor. Heel goed. Gaan we het zo over hebben. En schaliegas in Amerika hebben sommige mensen water zien branden. Letterlijk. Wow, Jesus Christ. Ja, daar ga je van vloeken. Het is voor de Rabobank reden niet met schaliegas geassocieerd te willen worden. En daarom verleent de bank geen kredieten aan bedrijven die zich daarmee bezighouden. Ook Amerikaanse boeren die hun land verhuren voor de winning van gas, krijgen geen leningen. We gaan erover praten met hoofd duurzaamheid bij de Rabobank, Bas Utter. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar deze stelling tegen schaligas? Nou, het raakt onze klanten in de Verenigde Staten, zoals u terecht zegt. Wij financieren daar boeren om het boerenbedrijf uit te oefenen. En uh, ja, mocht daar wat fout gaan, uh, dan krijgen wij de grond van de boer die failliet gaat. Maar als die vervuild is, dan uh, hebben wij een probleem. Ja, want het zijn ook boeren die geld verdienen aan schaligas, hè? Nou, die zijn het niet, want we hebben met die boeren afgesproken... die wij financieren, dat zij daar niet bij betrokken zullen zijn. Dat heeft u om... eerder al afgesproken met? Ja, dat Aha. is lopende praktijk in de Verenigde Staten. Dus u heeft al veel eerder dit uh, schaliegasbeleid ingezet? Ja, dat is in de Verenigde Staten eerder opgekomen dan, uh, dan in Europa. Dus wij zijn daar uh, met onze Amerikaanse collega's al langer bij betrokken bij die vraag. En die hebben we beantwoord door te zeggen dat wij daar uh, voor onze klanten niet bij betrokken willen zijn. Okay. Maar betekent dat, dat dat uw mening over schaliegas en het winnen van schaliegas uh, vaststaat? Nou, niet staat oneindig vast, maar uh, nee. naar de stand van vandaag uh, vinden wij het onverstandig om... Uh, ...dat soort financieringen uh, te doen. Maar u heeft dus en... kennis over, over de effecten van schadigas. Voldoende kennis, vindt u? Nou, wij, wij, wij, wij volgen de actualiteit. In de Verenigde Staten is de situatie behoorlijk anders dan, uh, dan in Europa. Ja, daar is de, de, de grondeigenaar is ook de eigenaar van het gas. Dat is in Nederland bijvoorbeeld niet zo. Dat is ook de reden waarom daar veel sneller dan hier... Uh, die, ...die tendens opgekomen is. Ja, dan word je daar eerder mee geconfronteerd. Dan verdiep je je daar eerder in. Want het is een belangrijk element voor ons risicobeheer... En dat heeft geleid tot deze conclusie. Wat voor gevolgen zou het kunnen hebben voor uh, uw handelswijze in bijvoorbeeld Nederland? Stel dat hier partijen door u gefinancierd willen worden... maar met schadigas te maken hebben. Wat, wat is dan uw antwoord? Ja, dat doen we op dit moment niet. Maar we volgen die discussie nou lettend. Hè. Daar komt na de zomer een rapport van de overheid over hoe zij daarin staat. Mm -hmm. uh, wij financieren dat, dat nu niet. Hè. Wij twijfel niet inhalen. Het is voor ons voor het risicobeheer belangrijk... Um, en de Nederlandse situatie is ook in dat opzicht best een andere dan in de Verenigde Staten. Al is het maar omdat het gas hier op hele andere plekken zit. Mm -hmm. Maar er zijn wel een aantal intrinsieke risico's bij die schaliegaswinning. Het is een vrij jonge sector. Uh, er worden chemicaliën gebruikt uh, die niet op voorhand uh, ongevaarlijk zijn. Dus wij willen wel zeker weten dat, uh, dat het geen risico's heeft voor onze klanten uh, voordat we daaraan beginnen. Mm. Heeft het uw klanten gekost ook in de Verenigde Staten? Nou, wij, wij, nee, in de zin dat wij, <laughs> op het moment dat je een financiering aangaat en je spreekt dat met elkaar af, dan hou je er daar vervolgens aan. Het kan best zo zijn dat mensen naar ons toe zijn gekomen met de vraag, wilt u mij financieren voor schaligaswinning? Maar meestal is het zo dat dat een, uh, een grondeigenaar is die de grond verhuurt aan een ander. Die anderen uh, financieren wij sowieso niet, dat is niet onze positie in die markt. En uh, met onze boeren hebben we gewoon dat, afgesproken dat ze doen waar ze goed in zijn. En dat is het boerenbedrijf. Heeft u ook wel eens uh, contracten afgesloten met een bedrijf als uh, Shell? Heeft u daar wel eens kredieten aan verlengd? Want die houden zich bijvoorbeeld ook bezig met schaliegas en, en uh, winning van olie uit tierzanden. Ja, uh, als u naar ons beleid kijkt, kijkt dan ziet u uh, dat, die, dat dat soort activiteiten niet uh, passen in ons financieringsbeleid. Wie onze klanten zijn, dat moeten ze zelf zeggen, maar u kunt ervan uitgaan dat wij ons beleid ook uitvoeren zoals we dat op papier hebben staan. Dus als het goed is, is Shell dan geen klant bij u? Ja, dat klopt. Ik bedoel, dat klopt in de zin dat het beleid zo is. En wat klanten daarmee doen, of wat prospects daarmee doen, is aan hen. En dat moeten we ook aan hen vragen. U gaf het al aan, hè, dat uh, de rapport in Nederland dat, uh, zit eraan te komen, het onderzoeksrapport. En het kabinet uh, neemt daar dan een standpunt over in. Is, is het ook mogelijk dat u uw standpunt wijzigt als dat rapport heel positief over ga, schaliegas is? Nou, dat is minder. Het gaat niet zozeer over de opinie van het rapport. Het gaat over de inzichten van de risico's van de winning. Uh, wij denken dat we daar nu een vrij redelijk inzicht in hebben. Uh, als dat zo zou zijn dat er nieuwe feiten komen. Uh, die, het, uh, die het veranderen, dan uh, verandert het. Nu is het, het standpunt wat het is. Goed. Pas Ruter, hoofdduurzaamheid bij de Rabobank. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Nou, dat indrukwekkende verhaal dan uit Arizona. 19 brandweermannen zijn omgekomen in die Amerikaanse staat bij het bestrijden van een bosbrand, dus tijdens hun werk. Volgens berichten zijn de brandweerlieden verrast door de wind die plotseling draaide, waardoor de vuurzee razendsnel op hen afkwam wildfire De brandweermannen maakten deel uit van een elitekorps van het stadje Prescott. De brand is uh, ontstaan door een blikseminslag. We gaan erover praten met Henry Zeevalking. Hij is van de Brandweer Apeldoorn en brandonderzoeker ook. Meneer Zeevalking, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat je met zo'n elite korps 19 man raakt ingesloten bij een brand? Nou, uh, zoals ik net al hoorde, uh, het stukje Amerikaanse commentaar... Uh, de wind is uh, plotseling van richting veranderd. En ja, uh, hij zei ook al, je, je kan er niet, uh, de, niet tegen rennen gewoon uh, als de wind hard genoeg is. Uh, je hebt, uh, naar ik inschat, in Arizona nogal wat met heuvelachtig gebied te maken en een brand verspreidt zich tegen de heuvel op veel sneller dan gewoon op het vlakke gebied... Ja, dan, dan is er niks meer aan te doen. En Het draaien van de wind is onvoorspelbaar. Ja, dus het... ja, dan, dan raak je ingesloten. Mm -hmm. Maar is er um, in het voorbereiden van uh, het blussen van zo'n brand... wordt er dan niet rekening gehouden met een, een vluchtroute in de zeevakken? Ja, dat, dat neem ik aan van, van wel. Ik ken de situatie natuurlijk niet uh, ter plaatse... Maar ik ga ervan uit dat het gewoon goed opgeleide brandweermensen zijn... en die uh, gespecialiseerd zijn in het uh, blussen van natuurbranden. Uh, ja, alleen uh, uh, de mogelijkheden houden we op een gegeven moment op. Uh, als ik het even verplaats, bijvoorbeeld in Nederland... dan denk ik, als je hier ergens midden in het bos staat... en je gaat één richting op, dat je binnen tien minuten en een kwartier... op een pad uitkomt, uh, wat het bos weer uitleidt... nou, het is daar natuurlijk vele malen groter. Uh, ongetwijfeld wat de rekening houdt met vluchtwegen... maar uh, om de inzet uh, effectief te te doen, ja, zul je toch de uh, uh, trein in moeten wat gewoon moeilijk begaanbaar is. En ja, dat houdt risico's, uh, neemt dat met zich mee. Ja. En als er dan geen vluchtweg meer is, dan is het laatste redmiddel jezelf beschermen. We hoorden eerder in ja. deze uitzending al verhalen van, van vuurvaste tenten. Wat, wat kun je nog doen? Nou ja, dat, dat, dat is inderdaad dat uh, die uitrusting hebben die mannen mee. Uh, dan kun je volgens mij het enige wat je nog kan doen... is je eigenlijk zeg maar, ingraven in, uh, in de grond zoveel mogelijk. En jezelf afdekken met een... Uh met zo'n isolatiedeken, zo'n zo brandweerende folie of uh, deken uh, wat ze dan mee hebben. Uh. Mm. Maar de, als je uh, dan het vuur over je heen komt, dan kan je toch niet meer normaal ademhalen? Lijkt me. Nee, op een gegeven moment houdt dat op. Als de temperaturen uh, in zo'n vuurstorm uh, ver boven de 600 graden gaan komen... en ook wel uh, lagere temperaturen, ja, dan kun je gewoon niet meer ademen. Eén ademteug zonder adembescherming. Uh, dan je verbrandt je je longblaasjes en, ja. uh, en het is einde verhaal gewoon. En, en adembescherming hebben ze ook bij zich. He, heeft u dat bij u als, u, um, als brandweerlieden? Nemen die ja. dat mee? Ja, ja, in Nederland gaan wij uh, zeker met adembescherming uh, een, een natuurbrand uh, in. Uh -huh. uh, over het algemeen blijven wij wat dichter bij de voertuigen... en zijn we ook inmiddels een, een straal, een slang verbonden met zo'n auto. Dus uh, je bent snel weer bij een voertuig. Maar alleen, uh, ja, ik kan me voorstellen dat daar in Arizona... dat uh, mensen echt uh, ver het veld in moeten. Dus niet meer dicht bij een auto zijn gewoon. Hm. Ja, heeft het zin als je bij zo'n grote natuurbrand uh, met, met mensen zo dichtbij komt... Kun je dan niet denken, beter denken, we wachten op het blusvliegtuig? Vliegtuig? Uh, ja, dat zou je inderdaad wel verwachten. Alleen uh, het blusvliegtuig is er ook niet binnen een paar minuten uh, te plaatsen. Daar gaat enige tijd overheen. En je moet natuurlijk in de ga, uh, gaan beseffen van... Uh, ja, ik heb te maken met een natuurbrand, waar gaat die naartoe? Uh, wat is de bedreiging verderop? Oh, je probeert het te voorkomen dat het, dat het verder gaat. Je probeert het te voorkomen. Als we dat bijvoorbeeld hier in, in, op de Veluwe zouden hebben, en uh, zo'n onbeheersbare brand... Ja, Dan krijgen we meer gauw in de problemen met uh, de recreanten die hier uh, ruikelijk uh, vertoeven op campings. Om die op tijd weg te krijgen. en ja, De inzet is er dan op gebaseerd om te proberen het vuur te stoppen voordat ja. je natuurlijk die, uh, dat soort plekken uh, bereikt. Ja, dan moet je wel. Meneer Zeefalking, ja. hartelijk dank voor uw uitleg. En dank, graag gedaan. Goedemorgen. Ja. Dan die wedstrijd van gisteren. Brazilië won afgelopen nacht de Confederations Cup. En dat al voor de derde keer. Het toernooi wordt gezien als de generale repetitie voor het WK-voetbal van volgend jaar in Brazilië. Met nog minder dan een jaar voor het WK-voetbal is uh, het tijd om de balans op te maken. Dat doen we met voetbaljournalist Jurriaan van Wessem. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dan weten we wel hè, wie er uh, wereldkampioen gaat worden. Of is het, zijn we dan nog te vroeg? Nee, daarvoor zijn we nog zeker te vroeg. Want er is één wetmatigheid dat de winnaar van de Confederations Cup uh, nooit het WK in het volgend jaar uh, uitblinkt. En dat is misschien de laatste hoop die de tegenstanders van Brazilië hebben. Ja. Maar Brazilië heeft gisteren natuurlijk een enorme indruk gemaakt. Omdat het vooral fysiek uh, met een agressieve speelstijl uh, Spanje alle wapens uit de handen sloeg in de beginfase. En eigenlijk vanaf het begin tot het einde de wedstrijd heeft gedomineerd. Ja, ze, ze waren erg goed, zagen we net uh, in de samenvatting van de wedstrijd. In het, in het afpakken ook van, van de bal. Het fysiek, u zegt het zelf al. Uh, de de Spanjaarden voor zijn. Ja. ja, en dat was. Uh, ik denk dat het, uh, het is niet uh, eenvoudig is om Spanje van de bal af te houden. Uiteindelijk had Spanje nog wel het meeste balbezit. Maar ja, dat zegt weinig, want ze hebben eigenlijk bijna geen kansen gehad. Maar uh, wat vooral opviel was dat in alle uh, duels de Brazilianen scherper waren, werden opgezweefd door een enorm publiek. En uh, ze kwamen natuurlijk in de derde minuut op voorsprong. En dat is natuurlijk een enorme uh, meevaller... Uh, al moet erbij worden gezegd dat een glashuivere penalty voor Spanje in de zevende minuut voor een hensbal van Marcelo wel gegeven had mogen worden. Maar ik denk dat dat ook weinig had uitgemaakt voor de wedstrijd. Het deed me erg denken aan Argentinië in 1978. Erg goed, technisch, maar vooral fysiek heel sterk. En heeft Brazilië daarmee het roer wat omgegooid? In het verleden vertrouwden ze nog wel vaak alleen op hun, op hun techniek. Ja, nou is Jogo Bonito, dat is geloof ik al een, een, een, een decennium uh, verbannen. En zeker met een trainer als Colari hoeven we daar niet op te rekenen. Maar uh, wat wel opvalt is dat ze uh, uh, veel minder van individuele kwaliteit uitgaan. Zoals in het verleden met uh, Rivaldo en Ronaldo nog recent, uh, tien jaar geleden toen ze het laatste WK wonnen. Maar het is uh, een, een, een, een, een, een knappe machine waarbij spelers als Hulk en uh, Fred een hele belangrijke rol spelen in aanvallende zin. Defensief is, uh, is het heel sterk, maar dat is al, al denk ik, twintig jaar zo bij Brazilië. Maar vooral uh, aanvallend was het veel sierlijker in het verleden. En dat is nu een beetje verdwenen. Dat is eigenlijk wel jammer. Ja, ja. Aan de andere kant, de lopen, u zegt het zelf al, uh, Fred, Nijmer, Hulk... er lopen wel prachtige spelers rond. Ja, bij de, de, de echte liefhebbers zeg maar, van wat we dan het samba-voetbal noemen... die we zien graag een speler als Kaka of Pato uh, of Lucas... en dat zijn nou net die spelers die uh, door Scolari niet zijn opgeroepen... Uh, in ieder geval Lucas die bleef vandaag of gisteren de hele wedstrijd op de bank. En dat is zo'n speler die wel eens wat verrassend kan doen. Maar uh, dat betekent ook dat Brazilië nog erg veel achter de hand heeft. Mm. En dat maakt het, de favoriete rol alleen maar sterker. Nou, dat hebben we dan maar weer geconcludeerd meneer Van, Ves, Van Wessum. Dank u wel. Graag gedaan. Kiesinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden is ten aflopende zaak. Zeker weten, nog uh, vijf files, maar wel een paar nieuwe ontwikkelingen. Een aanrijding op de A1, Amersfoort richting Amsterdam... bij met 2 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A4, daar was een rijschok dicht, die is weer open richting Amsterdam... bij Rudolf Arensveen nog zo'n 3 kilometer en een kapotte vrachtwagen op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Van Brinden-Noordbrug 2 kilometer, de rechterreishok is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 10 het NOS Radio 1-journaal. Het is nu 10 minuten voor half 10. Een onderzoek naar mensenhandel dat in Groot-Brittannië is begonnen... eindigt met een megazaak hier in Nederland. Dertig Nederlandse Antillianen worden verdacht van het aangaan... van schijnhuwelijken met Britse Nigerianen. Vandaag staat deze groep, voornamelijk bestaande uit vrouwen, voor de rechter in Rotterdam. En dus gaan wij naar justitieredacteur Ilan Sluis. Ilan, hoe, worden, hoe werden die schijnhuwelijken ontdekt? Nou ja, uh, min of meer toevallig. Hè. Het viel de Marche C op dat een uh, flinke groep uh, Antillianen regelmatig naar Groot-Brittannië reisde. Uh, en daar kwam op een gegeven moment informatie vanuit Groot-Brittannië bij. Uh, van van uh, een onderzoek waarin heel veel Britse Nigerianen huwelijken sloten met deze Antillianen. Uh, die informatie is bij elkaar gelegd en dat heeft uiteindelijk dus geleid in een, in een onderzoek tussen de Nederlandse Marche C en uh, de Britse opsporingsautoriteiten. Nou zijn, uh, Ilan, schijnhuwelijken een oud fenomeen. Wat maakt deze zaak bijzonder? Nou ja, sowieso de, de samenstelling van de groep natuurlijk. Het gaat om Britse Nigerianen en Nederlandse Antillianen. Maar ook de omvang. Het gaat om meer dan 110 verdachten. Meer dan 80 uit Groot-Brittannië en zo'n 30 in Nederland. Maar ook de details. Er werden echte huwelijken gesloten in Groot-Brittannië. In een kerk waar ook een dominee in het complot zat. En er werden jurken geleend waar de, bruid, waar de prijskaartjes nog in hingen. En de huwelijken werden ook bezegeld met plastic trouwringen. Dus dat leidde daartoe tot bijzondere Taferelen. Nou, hey, en als het niet ging om liefde en eeuwige trouw, wat leverde dit iedereen dan op? Uh, de, de Nederlandse vrouwen die kregen daar natuurlijk een bepaald bedrag voor, een paar duizend euro. Uh, en de Britse Nigerianen die kregen een legale verblijfsstatus in Groot-Brittannië. En konden daardoor ook aanspraak maken op uh, sociale verzekeringen, uitkeringen, kinderbijslag, uh, al dat soort zaken. En uh, die hebben daar dus in totaal voor miljoenen mee gefraudeerd. En ze hebben elkaar overduidelijk niet gevonden in het uitgaanscircuit. Hoe kwamen die Antilliaanse vrouwen wel bij die Britse Nigerianen terecht? Nou, hoe het precies is gegaan is nog niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval is wel duidelijk dat een van die Britse Nigeriaanse mannen in contact is gekomen met een Nederlandse Antilliaanse vrouw. Uh, die hebben in eerste instantie zo'n huwelijk gesloten. En van daaruit is men binnen die Antilliaanse gemeenschap verder gaan ronselen. Uh, dat ging ook redelijk makkelijk omdat veel van die vrouwen eigenlijk geen idee hadden dat uh, dit gezien wordt als vorm van mensenhandel. Ze vonden dat ze daar niet zo heel veel kwaad mee deden. Ilan Sluis over deze grote mensenrechtenzaak, mensenhandel. In Groot-Brittannië begonnen en het eindigt dus in Nederland. Ilan, dank je wel. Even naar Milo Remmers. Die uh, vermoeden wij zomaar inmiddels met volle mond. Nou, oh nee. het is niet netjes, hè? Nee, maar het is, ja, het is toch een beetje uh, tegenstrijdig, hè? Je herdenkt de afschaffing van de slavernij. Nederland 150 jaar geleden was daar een van de laatste landen mee... nog na België en Frankrijk, want er werd een aardige duit aan. Verdiend, vooral aan de slavenhandel. Um, tja, en toch is het hier een bontgekleurde, vrolijke boel. Luister maar. Hey! Wat zong u nou? Wat zegt u? Wat zong u nou? Nou, dat is een, uh, een Surinaams lied... wat gaat over van het land van de stoere Indianen. Suriname. En het zijn allemaal liedjes. Uh, nou, kijk, hier ook uh, een soort volksliedachtige liederen... waar we allemaal helemaal blij en trots van worden. En van worden. Ja, precies. Ja, dat was Joan Ferrier, zij is de voorzitter van de stichting herdenkings Vanmiddag is het allemaal heel officieel, dan is er een herdenking. Er zijn saluutschoten. Maar vooralsnog kan er gegeten, on ontbeten worden. Onder andere in het steentje van Hans Dagelet. En die maakt. Wentelteefjes. Dag. Hallo. Goedemorgen. Wel feest. Gaat dat allemaal? Ja. Nou, het is een beetje bij helpen hoor. Gelukkig heb ik hier een aantal dames om me heen die uh, me van dienst zijn. De schort voorgebonden, de Surinaamse pet opgezet. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het zo'n vrolijke boel, terwijl we toch iets ernstigs herdenken eigenlijk. Wat zegt u allemaal? We, we herdenken iets ernstigs eigenlijk, slavernij, maar toch is het een hele vrolijke boel. Ja, natuurlijk. Het is een groot feest. He, bevrijding. Ja. Zo kun je er ook naar kijken natuurlijk. Het ja, ja. moet natuurlijk niet aan... Ja, het moet er wel op dat het moet niet... Kan die het een beetje? Wat zegt u meneer? Kan die het een beetje? Ja, het lukt wel. Ja, het gaat nu steeds beter. Het lukt hem steeds beter om het te doen. Hij doet het keurig. Ja. staat hem bij, begrijp ik. Ja, ik uh, geef af en toe advies. Gaat u jaarlijks naar die herdenking? Ja, ja, want ik vind het hartstikke leuk en ik vind je moet het eren, hè? Ja. Dat... Het zou eigenlijk een soort nationale herdag ook moeten zijn, niet? Ja, dat moet het zeker, want al die andere culturen hebben het allemaal. En wij moeten het in principe ook krijgen. Want we hebben nou, de meeste mensen hebben vrij ervoor genomen, maar in principe moeten ze gewoon vrij ervoor krijgen. Moeten ze in principe. Het is natuurlijk een beetje symbolisch. Bekende Nederlanders met een blanke huidskleur die voor u aan het koken slaan. Ja, oh. We hebben geld begrepen dat ze in de Stad Schouwburg net eerst een, een, een champagne kregen. Dat dan weer wel. Ja, ja, maar ja, u weet toch hoe het gaat. <laughs> dat ze eerst champagne drinken en dan hier naartoe. Maar ik vind dit wel leuk hoor. Ik vind dit heel leuk uh, georganiseerd. En al die mensen bij elkaar, ja, is leuk. Zeker weten. En vanmiddag nog naar Oosterpark. Ja, vanmiddag ga ik de wandelmars doen natuurlijk hè. Dus dan gaan we even met z'n allen gezellig lopen. Er zullen saluutschoten zijn. Vanavond is er nog een speciale opera in de stad Schouwburg, uh, In papimento. Uh, met vertalingsbalk boven het podium. Maar voorlopig wordt er hier nog uh, genoten van tal van ontbijten. Frank Lammers zie ik nu net weer. Stokbroden met Nutella. Die heeft het zich wat gemakkelijker gemaakt <laughs> dan collega Hans Dagelet. Die staat toch echt in de pan te roeren. Kijk eens aan. En dat allemaal daar in Amsterdam. en Laten we dus in het Oosterpark... Uh... Wordt extra stilgestaan bij het feit dat Nederland precies 150 jaar geleden de slavernij afschaft. U vindt een uh, groot artikel daarover trouwens op nos.nl. .no. Bijna half tien. Maar we gaan nog even naar Wedde in Groningen. Want bewoners van een huis daar breken zich het hoofd over iets... dat voor alle andere huizenbezitters heel vanzelfsprekend is. Het huis heeft namelijk al jaren geen officieel adres meer. Deze week praat de gemeenteraad van Bellingwedde... waar weder onder valt opnieuw over de kwestie. Een eerdere pogingen om het probleem op te lossen mislukten. We bellen nu met de bewoner en de eigenaar Jan Koster. Meneer Koster, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat eigenlijk, dat u geen adres meer heeft? Dat, hoe dat kan? Nou, oh. In de eerste instantie is een adres... dat is een combinatie tussen een straatnaam en een huisnummer. Mm -hmm. En die straat die is verdwenen. Tja, dan dat is dat adres je, dus ook weg. Dat betekent dus dat je eigenlijk niet meer kunt bewegen van je huis naar de eerstvolgende straat. Uh, hoe hebben ze die straat verwijderd dan? Uh, die straat die is verwijderd uh, bij het ingaan van de weg Wet-Bach, besluit der gebouwen. En die uh, straat is feitelijk ook niet verwijderd. De straat is op een andere locatie, om een naburige gaslocatie, gelegd. Oh ja. Zodat uh, het huisnummer dat we hebben, Hoorn 5... Dat is eigenlijk van alle straten en wegen, in Wedde en ook in de buurgemeente Peeklaar is dat uh, losgeraakt. Van het huis. Ja. Nou, dat is wel heel apart, uh, meneer Koster. Wat, wat voor pro praktische problemen levert dat voor u op? Want als u geen adres heeft, dat heeft u bijna overal voor nodig, volgens mij. Dat klopt. Sterker nog, de woning had ook niet gebouwd kunnen worden. En volgens een bouwbesluit moet je ook een adres hebben. En uiteraard ook voor de nutsvoorziening en gas, water en elektriciteit... Maar bijvoorbeeld ook uh, voor de aardroute van de hulpdiensten. Uh, ja. wij, wij hebben zelf, uh, maar met de meldkamer noord Nederland in Drachten geregeld... Uh, hoe ze bij ons huis moeten komen, omdat het stratenplan wat daar lag... ja, dat is lang in de loop van de tijd is dat verdwenen. Mm. Dus je moet steeds iedereen zelf op de hoogte houden van het feit dat u er wel bent. Dat u wel degelijk bestaat in het dat huis. Oh. Dat, heb, dat hebben we gedaan met de TomTom, dat hebben we gedaan met de Falkplan... Zelfs met de post hebben we, we hebben namelijk zelf wel een weg aangelegd van een kilometer, die zou ik voor de naam Hoord kunnen krijgen, tot aan de eerstvolgende uh, openbare weg, de Driepoldersweg. We hebben gewoon met de post afgesproken, zou u alsjeblieft de post uit willen werpen tussen de Driepoldersweg <lacht> 2A en 4. Ja, ja. ja. ja. maar u, u, u mocht zelf een weg aanleggen ook, dat is goedgekeurd. Ja hoor, want dat is ook de enige uh, uitritvergunning die de gemeente heeft van deze woning. Nee. De gemeente zegt, of heeft ooit bij de rechtbank in Groningen gezegd van, wij hebben geen weg of straat Hoorn. Ja. Nou, meneer Koster, u wil er ook vanaf hebben, wij begrepen, uw huis staat uh, te koop. Maar we voelen het al aankomen, niemand wil dit hebben. Ja, nou, niemand wil het hebben. En een maar ze kunnen het ook niet zou... vinden. Nee, nou dat ook niet. Maar een notaris zou het ook niet zomaar uh, de akte laten uh, passeren. In tegenstelling tot ons, waar wij hebben het gewoon gekocht met, uh, als zijn de Hoorn 5 aan de openbare weg uiteraard. Uh, alleen in verband met het uh, besluitadressen en gebouwen, die wet bag van die uh, straat en bordjes op oog, ja, ligt dat toch iets gecompliceerder. Zeker nu ook blijkt dat bijvoorbeeld het woonoppervlakte is nooit ingemeten. De gemeente heeft het nooit ingemeten voor de onroerende zaakbelasting. Oh. En dat wordt het wat lastiger. Ai, <lacht> oh, ja, ja. Nou, we hopen dat hier uh, toch binnen afzienbare tijd een oplossing voor, voor komt. Uh, nou, en dat, volgens ons kan het ook zo'n beetje een kostenneutrale oplossing zijn. We hebben in zelf een straat aangelegd, een ja, weg aangelegd. Precies. Heeft ons 35.000 euro gekost. Nou, uh, de, voor de OCB-inmeten. De gemeente wil natuurlijk hoe we graag weten. Uh, hoeveel OCB ze kunnen heffen. Ja, en dat noem. kan ook alleen maar op huizen. Want dat dat dan hebben zij dat... ook weer inkomsten natuurlijk. Ja, zeker. Dan He? hebben ja. zij ook weer inkomsten. Uh, alleen ja, de gemeente doet dat moeilijk. Omdat uh, het adres dat we hebben. ligt aan een bosperceel van Robinia. Of beter gezegd, Lach. Dat was een investeringsmaatschappij die gefailleerd is. En heel toevallig lag de straat weggehoord. Toevallig over dat perceel heen. Aha, okay. En wij hebben wat het vermoeden... dat in de herinrichting in dit gebied... die heeft uh, plaatsgevonden... dat er wat uh, onzorgvuldigheden zijn geweest. Ja, dat vermoed ik ook. Uh, waardoor deze gemeente denkt van... God. Moeten we niet precies vertellen wat er allemaal nee. aan de hand is? Oh jee, ja. oh, dat zit, er zit nog een heel veel achter. Nou, meneer Koster, ja. wij hopen dat dit opgelost wordt... binnen afzienbare tijd en kostenneutraal. Dat zou ook prettig zijn voor iedereen. Um, houdt u ons een beetje op de hoogte ondertussen? Zeker, en het zal best kunnen zijn dat collega media... u ook op de hoogte gaan uh, houden. Nou, dat is fijn. Jan Koster, sterkte. Dank u wel. Goed. Half tien al geweest. Wij zijn weg. Sven kokeman is hier. Sven, ga je doen. Goedemorgen Marcel. De Partij van de Arbeid gaat tips verzamelen... om het openbaar vervoer veiliger te maken. Er komt een enquête en een meldpunt. En Ahmed Marcouz, Tweede Kamerlid, gaat zelf veel met het openbaar vervoer reizen. Wat dat oplevert, hoort u zo. Verder, Landjepik is ook in Europa in opkomst. En de lichtstad Parijs is niet meer. Want vanaf vannacht worden de lampen in Parijs gedoofd. Dat en nog veel meer. Zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. En nu naar de NOS Journaal. Jan van der Putten. De Rabobank financiert geen bedrijven die te maken hebben met winning van schaliegas. Er kleven te veel risico's aan de winning, vindt de bank. En als bijvoorbeeld boeren in problemen komen door de winning, heeft ook de bank een probleem. De kwestie speelt vooral in de Verenigde Staten waar schaliegas wordt gewonnen. Maar ook in Nederland wordt gesproken over de winning van het gas en de risico's voor het milieu. De premies die werkgevers en werknemers betalen voor de pensioenen zijn sinds 2008 met 16% gestegen. En tegelijkertijd is de pensioenopbouw gedaald. In feite betekent dat dat mensen meer betalen voor minder pensioen. Blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad onder de 50 grootste pensioenfondsen.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 De verkeersinformatie nog naar de ANWB, Jolanda van de Velde. In totaal nog 15 kilometer file, daarvan noem ik de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Na een aanrijding tussen Muiden-Oost en Knopendiemen staat er 5 kilometer, de linkerrijschok is dicht. Kapotte vrachtwagen op de A16, Breda richting Rotterdam. Op de Van Brienenoordbrug staat nu 2 kilometer, op de parallelbaan is de rechterrijschok dicht. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Ook een aanrijding bij de Alfred en Dendolder staat 2 kilometer, de rechterrijschok is dicht.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 Sven Kokkelman. Weer een nieuw plan van de politiek. De Partij van de Arbeid wil het openbaar vervoer veiliger maken. Landje pick is ook in Europa in opkomst. De lichtstad Parijs dooft voortaan s'nachts de lichten. En het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is drie over half tien. Hier is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Gilserijen. Waar het permanent bewonen van een vakantiehuisje een wel erg dure grap wordt... Twitter met me mee als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via @cairo.nl. De Partij van de Arbeid, dames en heren, verzamelt tips voor een veiliger openbaar vervoer. Ahmed Makroes, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Allemaal om het openbaar vervoer beter te maken. U komt net zelf uit de metro. Was dat een hele ervaring voor u? Ja, ik ben er uh, speciaal voor u uitgestald, Maar ik, ik ga dagelijks met de openbaar vervoer. Ik gebruik metro, tram, trein. trein. Dus uh, dat gaat heel goed. We ja. hebben een heel goed uh, openbaar vervoer net. Maar het is uh, helaas nog uh, te vaak zo dat mensen die in het openbaar vervoer werken... te maken krijgen met heftigheid uh, uh, en uh, geweld. En er gebeurt al heel veel, maar we willen weten hoe dat gaat... en wat we beter kunnen doen om het uh, nog veiliger wordt. Ja. Want elke incident is gewoon een beetje te veel. Ja, maar dat roept de politiek al jaren. En al jaren zijn er verschillende plannen geweest om het openbaar vervoer veiliger te maken... sneller te straffen, zwaarder te straffen. Wat moet er dan nu nog beter nou ja, dat, dat, dat, is, dat is ook onze vraag aan conducteurs, aan uh, tramchauffeurs en uh, bestuurders om uh, te kijken... Hoe uh, pakken al die maatregelen uit die we de afgelopen jaren hebben, uh, uh, nou ja, hebben uitgespreid, zeg maar? En, en wat kunnen we anders en beter? En, en, en wat je ziet is dat uh, er inderdaad camera's zijn, er zijn uh, controleurs. Er wordt, uh, uh, uh, bij wet kun je zwaarder straffen, maar het wordt niet, nog lang niet altijd gedaan. Uh, en vervolgens is het de vraag natuurlijk van hoe pakt dat uit? En, en, en wat zien jullie aan uh, mogelijke verbeteringen die we vanuit de politiek uh, moeten doen? ja. Maar enig idee wat die verbeteringen dan zijn? Nou ja, in ieder geval uh, de regels die er zijn uh, uh, toepassen. Uh, wat je ook hoort is dat, uh, ja, dat, dat, dat conducteurs bijvoorbeeld uh, uh, te vaak support missen vanuit uh, ja, de passagiers. Hè? Dus er zijn altijd massas aanwezig in de metro of tram. Uh, maar vaak is er toch de conducteur alleen of de trambestuurder alleen die het tegen zo'n hufter op moet nemen. Het openbaar voer is voor ons allemaal. Dus je zou verwachten dat we met z'n allen in opstand komen tegen hufterigheid. Ja, maar tegen de, uh, de Het reactievermogen ...van de politie. Het gaat niet overal altijd even goed. Dus dat zijn dingen die in de uitvoering beter kunnen. Ja. Um, en dat, dat is wat we nu horen. Maar we willen nog meer uh, horen van, uh, van, van, van de mensen in het veld... ...maar ook van lokale bestuurders van hoe je dat uh, beter doet. Hoe zorgen we ervoor de, bijvoorbeeld, dat bij aanbestedingen, et cetera... Uh, ...de beveiliging van het openbaar vervoer uh, bijvoorbeeld niet wordt bezuinigd. Dat, dat soort zaken. Ja. Maar goed, uh, u uh, doet in feite nu al een oproep op reizigers om in uh, uh, opstand te komen... op het moment dat een hufter zich misdraagt tegenover een conducteur... of een trambestuurder of, een, uh, of wie dan ook in het openbaar vervoer. Ja. Uh, maar die mensen zijn natuurlijk als te dood dat ze zelf klappen krijgen. Ja, maar goed, uh, dat, dat, dat, dat mag natuurlijk niet. Ik begrijp dat wel. Maar het mag nooit een reden zijn om weg te kijken. Kijk, dat openbaar vervoer is voor ons allemaal. Uh, uh, die mensen werken voor ons. Dat zijn dienstverleners. En het moet zo zijn dat ze dus met respect worden bejegend. En al helemaal niet met geweld. En als dat gebeurt, dan kom je aan een van ons. En dan ja. moeten we met z'n allen zeggen: van afblijven. En uh, kijk, uh, als zo'n conducteur er alleen of met steden voor staan. Dan, uh, is, ja, dan staan ze niet uh, altijd even sterk. Maar als we er achter gaan staan. Dat zijn de Ja. Nou is het zo dat als iemand verdrinkt en je staat erbij en je kijkt ernaar en je doet niks, dan ben je volgens mij strafbaar. Zou dat ook een goed idee zijn voor het openbaar vervoer? Als je namelijk getuige bent van een geweldsmisdrijf, bijvoorbeeld tegen een van de mensen die werken in dat openbaar vervoer, dat het strafbaar wordt om je afzijdig te houden? Nou ja, dat, dat, daar, ben ik, daar ben ik niet voor. Ik zie ook niet meteen de oplossing in iedereen maar strafbaar te stellen... maar wel in het elkaar aanspreken. Wel uh, um, soms met blikken of een, een, een alles maar een schuinbeweging te laten zien. En dan zien we dan zien we dat burgers heel vaak succesvol kunnen zijn in het tegenhouden van misdaad en het aanhouden van criminelen. En over het algemeen gaat dat goed. Maar ik begrijp de angst die daarbij, uh, uh, die u net noemt, die begrijp ik heel goed. Uh, maar wat mij betreft, hoeven we niet naar die strafbaanstelling, maar moet het moreel zo zijn dat we tegen elkaar zeggen van uh, we staan niet toe dat je dienstverleners die voor ons werken dat je die uh, onbeschoft behandelt en al helemaal niet uh, uh, met geweld. Maar ja, dat heeft de politiek ook al gedaan uh, rondom uh, geweld tegen ambulancebroeders, tegen brandweerlieden, tegen politiemensen ja. op straat, ook al tegen mensen die in het openbaar vervoer werken. Maar ja. tot nu toe heeft dat, heeft dat morele appel dus blijkbaar nog een onvoldoende effect gehad. Ja, het is, niet, het is niet alleen een moreel appel. Het is ook uh, aangifte doen. Het is ook zwaar de straffen. En we zien dat ook dienstverleners en hulpverleners... steeds meer dat taboe doorbreken door uh, aangifte doen, te doen. We zien ook dat er ook gestraft wordt. Uh, dat moet ook zo doorgaan. Dat kan beter. Maar we willen dat er, uh, uh, nou ja, dat er bijvoorbeeld... naar uh, de passagiers ook meer gebeurt. Maar we willen ook kijken of er andere nieuwe... innovatieve uh, ideeën zijn vanuit het veld... om uh, nou ja, dat werk nog uh, veiliger... Uh, en, en onze dienstverleners nog meer uh, beschermd te krijgen. Camera toezicht? Uh, dat, dat is er, lang niet overal. Uh, en, uh, maar je moet wel uh, vervolgens met die beelden aan de vlak. Dus daar is de politie uiteindelijk voor. Uh, dus de, de, die dingen zijn er. En, en we willen ook kijken hoe dat, hoe dat werkt. Ja. Uh, so, wat, wat doet bijvoorbeeld een extra inzet van toezichthouders in de metro of de tram? Wat doen camera's bijvoorbeeld in de bus en, uh, en, en, en, en uh, bijvoorbeeld maar, op stations? Maar weet u en, dus, dat dan nog niet? Nou ja, dat, dat weten we, maar we willen wel weten hoe dat voelt bij die werkers. Uiteindelijk gaat het erom dat die dienstverleners ook het gevoel hebben van... Uh, we kunnen ons werk uh, veilig doen, maar we zien tegelijkertijd natuurlijk nog te veel incidenten. Ja. En ik vind dat uh, elke incident eentje te veel. Ik vind dat we met z'n allen echt uh, beter uh, kunnen en moeten. Ja. Goed. Uh, elke trein, elke metro, elke uh, tram uitrusten met een camera? Uh, dat, dat, dat kan een optie zijn, maar vervolgens moet je die camera ook een opvolging geven. Ik vind ja. het veel belangrijker dat, uh, uh, uh, ja, dat... Dat is een kwestie net... van uh, iemand meldt een uh, incident... en vervolgens gaan uh, de uh, opsporingsautoriteiten even dat materiaal terugkijken. Ja, precies. En we horen bijvoorbeeld ook ideeën als uh, dat je met een app op telefoon uh, bijvoorbeeld uh, iets moet kunnen melden. Uh, dus met een SMS naar de conducteur. Uh, maar het gaat er ook om uh, dat we met z'n allen in beweging komen op het moment dat zo'n incident aan de hand is. En dat gebeurt bijvoorbeeld lang niet altijd. Ja. Dus er zijn, uh, we hopen dat er uh, gewoon uit deze exercitie ja. uh, uh, nieuwe ideeën opkomen en, en, en bewegingen ontstaan. Ja. Die maken dat we met uh, dat we ons, uh, nou ja, ons allen verantwoordelijk uh, voelen voor uh, ons pers. Uh, nou ja, over. OV-personeel, ja. maar ook openbaar vervoer. Goed, u vraagt mensen, u roept mensen op om met u mee te denken. Uh, middels een enquête, waar kunnen ze hun opmerkingen kwijt? Uh, op onze website. Uh, en mensen kunnen ook uh, gewoon mailen, a.marcoes.tvdkamer.nl U krijgt het vast druk? <laughs> nou, dat hebben we toch al, en daar kan we flus bij. Goed, rijdt de metro op tijd? Uh, ja, die komt over uh, twee minuutjes. Naar ronden we af. Hartelijk dank. Oké, okay, dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De frauderende hoogleraar Diederik Stapel krijgt een werkstraf van 120 uur. Kan een professor dezelfde taakstraf krijgen als een bouwvakker? Dat is de vraag. Of wordt er rekening gehouden met zijn eerdere functies? Strafrechtadvocaat Wil Hendricks heeft het antwoord. Ik denk dat op zich professor Stapel uh, dezelfde straf kan krijgen als een bouwvakker. Maar het is altijd zo dat de reclassering een bijpassende taakstraf, een werkstraf gaat zoeken die bij Stapel ook daadwerkelijk past. En het is gebleken dat het een uiterst effectieve sanctie is om bij grote groepen daders recidieven te voorkomen. Dus daar moet het op gericht zijn. Uh, ja, hij kan dus uh, uitzoekwerk of een uh, opdracht krijgen om uh, universitair werk te verrichten, om uitzoekklussen te doen uh, die dus al nog lang ja, toch weer bij zijn kunnen en kennen kan verrichten. Ja, overigens heeft een groep hoogleraren vandaag laten weten... woedend te zijn over deze lichte taakstraf van Stapel. Ze vinden het niet in verhouding staan met de schade die uh, Stapel de wetenschap heeft berokkend. Heeft u ook een vraag bij het nieuws over een ander onderwerp of over hetzelfde? Maakt niet uit, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Gils Rijen. Niels de Jager. Toen ik hier net het uh, complex op kwam rijden, zag ik een grote slagboom... Het gebouwtje verderop uh, grote wasmachines, de wasseretten. Dit is een uh, vakantiepark. Voor een hele hoop mensen is het hier een vakantiepark, ja. Ja, maar u, ja, voor, voor u uh, is het geen vakantiepark. U, het is gewoon uw woonwijk. Uh, u woont hier. Dat klopt. Ik ben hier vanwege werk naartoe gekomen. En als bewoner kijk je toch met andere ogen dan de recreant. Ja, wel naar uw zin hier? Ja, absoluut. absoluut. Lia van Emmerik, uh, bewoner dus van, uh, van zo'n vakantiehuis hier op het park... Um, het klinkt nou, voor, voor mij eigenlijk best wel lekker, het hele jaar door vakantiegevoel. Uh, maar ja, dat, uh, dat, dat gevoel is bij u iets anders, kan ik me voorstellen. Want de gemeente Gilsen en Rijen die wil uh, een einde maken aan dit soort permanente bewoning van vakantiehuisjes. En dreigt met een boete van 20.000 euro. Dat lijkt me schrikken. Meer dan dat. Meer dan dat. Ze halen al je zekerheden zonder ze uit... En uh, ze doen het voorkomen alsof we willens en wetens de regels overtreden. Terwijl door omstandigheden zijn wij hier terechtgekomen... en door omstandigheden kunnen wij de eerstkomende vijf jaar nog niet verhuizen. Ja, misschien naar een tentje. Maar waar mag ik vijf jaar in een tentje gaan wonen? U heeft nu nog een huis, gelukkig. Laten we even naar binnen gaan. Ja, kom maar. Even kijken. <lacht> Grote krappaal voor de, voor de katten. Het zijn er een hoop. Hè? Hoeveel katten heeft u? Twee. Twee, oké. Okay. Nou, dat zijn heel druk in elk geval. Grote tuinkabouter... Je ja, zitten. binnen, dan wordt je niet gepikt. Mm, maar ja, we zijn hier voor een serieus onderwerp. Um, want met zo'n boete, 20.000 euro, waar de gemeente mee dreigt... ik zou al lang zijn vertrokken hier. Ja, prima. Maar waar naartoe als je geen geld hebt om een huis te huren? U, u kunt, als u hier uh, uw chalet zou verkopen... kunt u niet iets anders kopen of huren? Nee. Uh, dat is uh, gezien onze financiële omstandigheden... waar we verzeild in geraakt zijn kan ik op dit moment uh, of een huurhuis uh, betalen of mijn schulden aflossen. Nou, voor die schulden af te lossen heb ik vijf jaar nodig, ben ik glad, dan ben ik weg. Wat, uh, financiële situatie, waar zit u in? Uh, ik zit, uh, ik denk, van anderhalve ton in de schuld. En zolang u dat, ja, uh, die, die steen om mijn nek heeft hangen, kunt u niet uh, ja, uh, andere woonruimte gaan kopen of huren? Nee, en nu jij het voorbeeld van die steen noemt, dan denk ik van ja... Ik bedoel, ik mag dan wel even grinniken, maar dat is meer de zenuwen. Uh, je gaat ook niet met een molensteen om je nek uh, springen in het kanaal in. Om te gaan zwemmen. Dus ik bedoel, we kunnen niet weg vanwege de financiën. Want het is of een huis betalen of de schulden aflossen. Ga ik uh, nu in een huurhuis, omdat ik die gemeente mij dreigt met die 20.000 euro. Wat dus uiteindelijk mijn schuldenlast gaat vergroten. dan kom ik er never nooit meer uit. Eh... Uh, dan kom ik waarschijnlijk nog niet eens in aanmerking voor een schuldregeling. Want dan zeggen ze: ja, maar u heeft toch gekozen om die camping af te gaan. om in een huurhuis te gaan wat u niet kunt betalen? De, de gemeente Geel en Rijen die zeggen van: wij willen een einde aan dit soort permanente bewoning van vakantiehuizen. Is er niet voor bedoeld. Hebben we al jarenlang voor gewaarschuwd ook. En nu wordt het een keertje tijd om dat uh, ja, te gaan handhaven. Nou, dat is uh, prachtig dat ze dat nu willen gaan doen. En de burgemeester die zei onlangs ook nog in een interview van... Uh, we zijn de mensen al jaren aan het manen. Is dat niet zo dan? Drie brieven in acht jaar tijd. Maar had u het wel kunnen weten? Tuurlijk heb ik het geweten. Maar ik had geen keuze, want ik zit al vanaf eind 2005... zit ik in die financieel meer dan hachelijke situatie. Gevangen in een vakantiehuisje? Eigenlijk wel, ja. Heel triest. Meer dan triest. En wat, wat verwachten u nu van de gemeente? Dat ze een stukje persoonlijke aandacht geven. Dat ze wat gaan doen aan de zorgplicht naar de mensen. En dat ze per situatie bekijken. Als ze mijn vijf jaar gedogen. Ik ben gegarandeerd weg. Daar wil ik voor tekenen. Dus een paar jaar tijd. Dan bent u weg. Dan ben ik echt weg. Dank u wel. Alsjeblieft. Mijn was dat van Niels de Jager. Straks de lichtstad Parijs. Dooft s'nachts de lichten. Maar eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag. 1994. Heeft u een mobiele telefoon? Nee, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, Ik zie er niet van in. Ik heb een gewone telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben? Ja, deze dag in 1994 opent PTT Telecom voor het eerst het GSM-netwerk. Van Nederland tegenwoordig zijn bijna alle Nederlanders mobiel. Maar de eerste jaren moeten we er nog erg aan wennen. Ook conservator Janneke Hermans van het Museum voor Communicatie, het voormalige PTT-museum. Ik weet nog hetzelfde, de eerste keer toen was ik eind jaren negentig in uh, Italië op bezoek bij een uh, studievriend met een groepje. En hij had toen een Italiaanse vriendin. En zij zat constant te bellen op het terras met haar mobiele telefoon. En ik weet nog goed dat we elkaar aankeken en een beetje verzuchten. Zo van, nou ja, het is typisch Italiaans. Dat zou in Nederland nooit zo gebeuren dat je gewoon zo in het openbaar moet bellen. En waarom is het ook zo nodig om constant te bellen? Want het was vooral voor haar werk. Dacht ik, ja, is een beetje, nou, we vonden het een beetje Italiaanse uh, opgefoktheid die uh, nergens voor nodig was. Een GSM, een gsm -tje. Leuk om mee te bellen, berichten te versturen en een goudmijn voor de telecommunicatiebedrijven. Ja, ze zijn allemaal nog vrij vierkant, uh, of rechthoekig eigenlijk, vrij dik. Ze worden wel handheld op zich genoemd, want het is natuurlijk al een heel verschil met uh, autotelefoons uh, uit de jaren tachtig. Maar uh, ja, dan nog uh, uh, zijn ze toch vrij uh, groot die je nog niet in de, in de binnenzak van je, van je jas kunt stoppen. En we hebben van al deze ontwikkelingen wel iets in huis. Op dit moment staat dat voornamelijk, uh, hebben we dat gewoon in de collectie beneden in ons uh, depot. Heeft u een uh, mobiele telefoon? Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u dat geen? Nou, ik zie er niet van in. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens van een telefooncel, een boerderij met een boer met een telefoon. Ik kan me heel goed voorstellen dat men eraan twijfelde. Want bij elke nieuwe techniek is het altijd weer... Uh, worden er altijd weer vragen gesteld als hebben we dit wel nodig. Ik weet ook nog dat zelfs toen de uh, gewone telefoon werd uitgevonden door meneer uh, Bel uh, inderdaad in 1876. En dat toen ook werd gezegd, ja waarom, waarom moeten we dit hebben? We hebben toch uh, de telegraaf al, die, die... Ik toch al snel genoeg berichten. Ik heb een buzzertje voor hoog, uh, hoognodige problemen, denk ik. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En uh, is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb wel eens één een keer meegemaakt. Dat ik dacht, later is het nou een gespeeld of niet. Dat zo'n man uh, luid aan het bellen met uh, zijn ex-vriendin Marjan. En uh, zegt... Marjan, Marjan, ik heb altijd mijn best gedaan om onze relatie in stand te houden. En er werd langzaam steeds stiller in die treincoepé. En uh, op een gegeven moment hoorde ik hem nog zeggen... Marjan, Marjan, maar ja, ik denk Marjan had uh, opgehangen. Ja, dat je voelt dan een soort plaatsvervangende schaamte. Janneke Hermans van het Museum voor Communicatie... over het eerste GSM-netwerk van Nederlands... dat de PTT opende deze dag in 1994. Ze is aardig, mooi en leuk en ze kan nog zingen ook. Jovanka, heel mooi zingen zelfs. On my way was dat. Het is zeven minuten voor tien uur. Luistert naar de Caro op Radio 1. We gaan naar Frankrijk, want window shopping in het nachtelijke paleis is vanaf vandaag niet meer mogelijk... want de lampjes in de winkeletalages moeten s'nachts uit. Ook komt er een nachtelijk verbod op verlichte gebouwen in de stad van Knaut. Salut, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat betekent dat het uh, stikdonker wordt in Parijs s'nachts? Nou, bijna wel zou je kunnen zeggen, het wordt heel erg donker... want de algemene regel is inderdaad... het licht gaat uit tussen 1 uur s'nachts en 7 uur s morgens. Daar nou, zijn natuurlijk nuances in, hè? kantoren bijvoorbeeld, waar mensen werken. Daar gaat het licht uit 1 uur nadat de laatste persoon... daar de deur heeft dichtgetrokken s'nachts. En gevels verlicht van monumenten natuurlijk die mogen nog wel verlicht blijven s'avonds, maar wel pas vanaf zonsondergang. En die moeten ook gewoon om één uur s'nachts uit. Dus dat is de regel. Tussen één en zeven geen licht. En geldt dat ook voor de toeristische bijzonderheden... zoals de Act de Triomf en de Eiffeltoren? Nee, precies. Hè. Dat zijn de, de, de, de uitzonderingen natuurlijk. Er zijn een paar dingen bedacht natuurlijk om ja, de belangrijke toeristische attracties gerust te stellen. Want hoe zou het kunnen dat al die beroemde monumenten die je net noemt in het donker komen te staan, dat kan natuurlijk niet. Dus er zijn een paar uitzonderingen inderdaad. Ook de Champs-Élysées bijvoorbeeld. Grote warenhuizen waar heel veel toeristen komen. Ook op feestdagen met kerst bijvoorbeeld. Hè. Denk aan die beroemde warenhuizen. Ja. De Galerie Lafayette, Printemps met die prachtige kerstverlichting. Dat mag allemaal blijven om de toeristen gerust te stellen. Juist, dus er zijn uh, uitzonderingen. Geldt dat trouwens ook voor de normale straatverlichting... in het verkeer en in donkere steegjes met het oog op de veiligheid? Nee, daar waren natuurlijk dus veel mensen ongerust over. Hè. Gaat de straatverlichting dan ook uit om een s'nachts? Dus nee, er zijn ook dat soort uitzonderingen. Zijn. De straatverlichting blijft gewoon. Ook eh, lichten die nodig zijn voor de beveiliging van panden... bijvoorbeeld mogen blijven branden. En er waren zelfs mensen die zeiden... mag ik thuis nog wel mijn licht aan na een, dus nachts? snachts Ja, dat mag ook. Juist. Uh, en er zullen ook nog wel wat lampjes... Op de, op de daken van hoge gebouwen blijven branden... vanwege de vliegveiligheid, neem ik aan. Ja, precies, de veiligheid. Dat ja. is een belangrijk criterium. Ja, goed, nou is hier al heel lang uh, gedoe over, over dit plan. Het plan bestaat al jaren. Uh, waarom heeft het zo lang geduurd voordat het uiteindelijk in de uitvoer komt? Het was de vorige regering van de rechtse Sarkozy, inderdaad, daar heb je gelijk in de rechtse president Sarkozy, die met dit idee kwam al, hè, uit milieuoverwegingen. Dat is toen een beetje blijven liggen weer. Want het waren wat andere economische problemen die de aandacht vroegen destijds. Toen kwam er een regeringswisseling natuurlijk. We kregen de socialistische president Hollande, die ruim een jaar geleden gekozen werd. Ja. Die heeft het plan toen weer opgepakt. Nou ja goed, toen moest het echt in werking worden gesteld. Overleg met winkeliers, met belangenverenigingen, milieuverenigingen. Je kent het wel, in Frankrijk duurt dat nog langer dan in Nederland. <lacht> en uiteindelijk, dat heeft enige tijd geduurd. Nu is dat plan er en per 1 juli in werking getreden. Juist. En allemaal met het oog op het milieu... of ook nog met een andere doelstelling erbij? Het primair is eigenlijk het milieu. Toch? Er wordt enorm veel elektriciteit bespaard met deze maatregel. De hoeveelheid stroom die bespaard wordt, is het equivalent van 750.000 huishoudens. wat die consumeren per jaar. Dus dat is niet misselijk. Uitstoot van CO2 wordt ook aan banden gelegd. 250.000 ton aan CO2 minder. En er is ook een financieel plaatje. Gewoon 200 miljoen euro wordt er bespaard. Maar er is ook nog een ander milieuaspect. Want je, je had het erover: milieu. Inderdaad, milieuorganisaties zijn heel blij voor de dieren. Want veel mensen denken dat mensen verstoord kunnen worden door heel veel licht. In Frankrijk hebben ze het al over lichtvervuiling. Maar ook dieren schijnen daar heel erg veel last van te hebben. In hun slaap bijvoorbeeld. Hun slaap wordt verstoord door al dat licht in de stad. En vogels, trekvogels, dat kan tot enorme sterfte leiden bij trekvogels... als er heel veel stedelijke verlichting is. Dus ook daarom zijn milieuorganisaties in Frankrijk erg blij. Juist. Nou, misschien dat de Parijs haar zelf ook een beetje beter gaan slapen... als het uh, s'nachts uh, buiten donker is. En iets uh, soepeler door het leven gaan. <laughs> Ja, want als we een lampje laten branden, er staat ook nog een boete op. Laten we dat niet vergeten. Het is een beetje een symbolische boete, maar toch 750 euro betalen. als je na 1 uur s'nachts je lampje laat branden. Juist. Wat een daadkracht van die Hollande. Op dit gebied wel, hè? Ja. <laughs> Goed, Spak. <laughs> Dankjewel. Bonjourné. Bonjourné. Dankjewel. Straks, dames en heren. Landje Pik is ook in Europa in opkomst. En u hoort ook nog het ochtendhumeur van Hans Beum. Dat en nog veel meer zometeen in het vervolg van Goedemorgen, Nederland. Blijf vooral bij ons hier op Radio 1.